crisis af te wenden. In Rome raakten tegenstanders van de bezuinigingen slaags met de politie. Het weer. Vannacht in het noorden mogelijk nog een beetje regen, morgenochtend in het noordoosten nog. Verder droog en afwisselend zon en stapelwolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, Zon, zee, Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Inspiratieradio. Yo, welkom terug. Dit was Inside gezongen door Sting. Um, Femke, we hebben jou vanavond als gast. Uh, Femke Bloem. Mm -hmm. Zij is levenskunstenaar, harpiste, zangeres, priesteres, kunstzinnig therapeuten, moeder-yoga-lerares, schilderes, bodypainter, opwerpster, danseres, grijster, columniste, dichteres, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dit even omdat we na het nieuwsblok zitten. Om mm -hmm. de mensen weer even een... Uh,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 Want uh, de hekserij is een natuurreligie. Dus uh, ik heb altijd gevonden, heks wordt in het bos. En daar was ik veel te vinden vroeger. Dus. Uh, is hekserij hetzelfde als voorchristelijke religie? Uh, nee, niet helemaal. Nee. En wat is het verschil? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel meer uh, voorchristelijke religies uh, die je niet zozeer met hekserij zou associëren. Het was wel iets uh, wat de kerk graag deed. Die gooide alles op een hoop, maar uh. Dat, dat zou ik niet zo willen zien. En als je nou heks bent geweest vroeger. In een vorige leven het bedoel vorige je Mario, ja? ja. Okay. Kan je dan weer terugkomen als heks of is dat dan gewoon over? Nou, ik denk dat dat wel kan. Ja. Ik ken wel mensen die dat zou hebben. Hmm. Er, ik niet Zou Zo zomaar een, zo <laughs> een ander. Ja, ik zou altijd een Ik was, uh, nou misschien was ik ook wel heks, maar ik heb meer een andere levensherinnering. Ik was uh, meer priesteres.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 Uh, Volgens mij voel je daar best wel wat bij. Ja, klopt. Het is ik wel zo, ik heb dat zelf wel. En uh, dan denk ik van, oh. oh, oké. Okay. Dan is het of tegenaan, of het, het ligt dan een beetje, ja. oh, of het is al oh. geweest. Dan denk ik, oh ja, tuurlijk. Dat was het. Dat dat was was ik, ja, ik voel me raar en dan kijk was. je erbij en dan denk je, oh ja, ik zie het al, het is de maan. Ja. Ja. Dus dan merk jij verschil tussen uh, toenemende maan, volle maan en, en ja. afnemende maan. Dus wassende ja. maan, volle maan. Ja.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 Lees welkom. Dan ga ik even een andere weg in. Ik heb een foto van jou gezien. Mm -hmm. Als hoogpriesteres, tenminste, zo noem ik hem. Het is mijn favoriete foto mm -hmm. uit de fotoserie van jou, om het standen even te voorkomen. Mm -hmm. <laughs> Anders dan krijgen we weer rare ideeën. Um, daarin zit je in een rood gewaad, op de trap van volgens mij Duinlust. Nee, het een stoel. Onder de, o onder de van de bloemwerk waar onder andere granaatappels in, in zit. Ja. En wat is de granaatappel? Ja, het is een magische vrucht Het is het ultieme vrouwelijke de, ja, Het is echt uh, in, de, in de tarot Bij de hoge, hoge Daar hangt het symbool Of is het symbool van de genaatappel verweven In het kleed wat achter haar hangt en uh, Dus voorbij de genaatappel kan je Naar de geheime wereld komen de wereld van wijsheid. Nou, die foto is ook te zien op de site van Femke. Dus ja, hij staat ook op Femke.nl. Echt ook een van hele de mooie foto. Echt een hele mooie kijken. Dan gaan we nu naar de muziekbespreking. Rob. Je luistert naar uh, Sledgehammer van uh, Peter Gabriel. Grote hit uit uh, 1986 alweer. Uh, de meeste mensen kennen Peter Gabriel uh, natuurlijk al uh, ook voor die tijd. Uh, denk erbij als Ron en van de symfonische rockband Genesis.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 Phil Collins is een man die zijn sporen en muzikaal natuurlijk echt uh, heeft verdiend. En uh, naast Genesis uh, heeft hij ook succesvolle solo-carrière. En uh, heeft hij uitstapjes gemaakt naar de jazz en musical. Uh, de laatste overigens zeer succesvol, denk daarbij aan, de, aan de musical uh, Tarzan. Uh, maar goed, ik dwaal een beetje af. We gaan het natuurlijk uh, hebben over Pieter Gabriel. En toen hij verkocht, uh, vertrok bij Genesis en een solo-carrière begon, scoorde hij al snel een uh, grote hit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 geluisterd is toch eigenlijk absoluut wel de, de allermooiste. Luister naar Don't Give Up van Pieter Gabriel en Kate Bush.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 I'm so Is echt puur yes. live. Dat is echt geweldig. <laughs> Femke. Dank je. <you>. Puur Femke. <laughs> nou. Dan gaan we nu nog luisteren naar een nummertje van een van mijn meegenomen cd's. En het is een nummer van Brian Adams. En het heet I'm Ready. Het is de live version. Ik ben eigenlijk helemaal geen fan van de goede man. Ik hou helemaal niet zoveel van dat soort muziek. Maar dit nummer. Dat raakte me iedere keer. En uh, met name... Of van die dagen dat je eigenlijk een beetje echt zelfliefde nodig hebt Liefde is een drug <laughs> Dus uh, Brian Adams met uh, I'm ready bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Uh, Femke, we hebben je net live horen optreden. Mm -hmm. um, er is een nieuwe cd in de maak. Ja, Kun goed. je er iets over vertellen? Ja, die uh, hoort dus bij het boek. Het, uh, de cd heet Wheel of Life. En daarin, daarop staan uh, acht nummers... ...die hier met de jaarfeesten, ja, de jaarfeesten. samenhang Feest. hebben... ...en nog een aantal nummers... ...die met de levensloop te maken hebben. Zojuist speelde ik dus To Be...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 Lichaam aan. Dus of het wordt een muziekstuk of een schilderij of. Um, noem maar op. Jij maakt houden. een hele mooie ezelsbrug of bruggetje, bedoel ik, naar, naar de <laughs> ja, schilderij. Ja, ik, ik zag jouw hoofd. Ik dacht <laughs> nou. Ik een <laughs> schilderij moeten, <laughs> Nee, ik dacht hij wil een ezelsbruggetje. <laughs> een toegangsbruggetje. Toegangsbruggetje. Ja. ja nou, nou want is... ik ben dus eigenlijk kunstzinnig therapeut. En in kunstzinnig therapie is het heel gebruikelijk om voor bepaalde psychische processen, voor bepaalde of dingen om dat, uh, om dat kleur te geven, vorm en um, nou ja ik merk dat ik dat uh, voor mezelf al heel erg uh, deed en doe, het is bijna alsof ik dat zo makkelijker vind dan praten om het ja. dus gewoon in beeld te zetten of in muziek en doe je dat alleen in, in de mandala vorm? Of nee, nee, nee. Ook ik, gewoon ik heb mandala's via... gemaakt bij Chakras. Uh, dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik nadat ik was bevallen niet kon schilderen. Omdat uh, dan als je borst van diegene zou, dan droogt je kwast uit en zo. Dus toen ben ik gaan tekenen en dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik zeven Chakras. Dat was al het plan. Maar eigenlijk werk ik het allerliefst uh, op grote doeken met uh, acryl.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 Ja, de kleinsvang ook heel leuk in de wc ja, de Maar de schilderijen zijn een Paar te koop? Ze zijn bij mij te koop ja. De bedoeling is er ook weer meer mee te gaan expresseren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 Alweer. Alweer, ja. Ja. Um, ja uh, zijn er kaarten van in omloop? Ik bedoel, ja, ja zo je zo kan ze ook uit. als poster bestellen bij me. Ja. Oh, ook al. Mm -hmm. <laughs> oh, mooi. En op jouw site? Ja. Op mijn site zijn de afbeeldingen. En jouw site heet? Uh, femkebloem.nl. En. Uh,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 Vanuit dat centrum heb ik ook mijn eigen praktijk waarbij de mensen. Al, ja, en de ik mensen met uh, ziekgeving ja. Het is naast de, naast de natuurwinkel. Ik kan het niet mislopen. Tussen de bieb en de natuurvoedingswinkel. Ja. <laughs> ja, mooi. Um, ja, uh, het doet me eigenlijk denken aan modellenwerk, kaarten. Hm. We gaan naar de tarot. Hm. Foto tarot. Ja.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 het is het een hetzelfde ding. Ja, mooi. We gaan uh, bijna alweer aan het eind van het programma komen. Mm -hmm. uh, zou je nog een muziekstukje aan willen kondigen wat je meegebracht hebt? Ja, het uh, laatste muziekstuk is eigenlijk niet helemaal compleet, want het hele origineel is te lang. Het is het laatste nummer van de soundtrack van Gladiator. En uh, daarin zingt Lisa Gerrard... Een van mijn favoriete nummers. En in de film, Gladiator, is dat als hij door dat korenveld loopt. Het is een heel emotioneel nummer. En nou, ik wil het graag met jullie delen. hebben we als gasten Femke Bloem? En ja, we gaan het nu in dit blokje hebben over wie is Femke. Wie is Femke Bloem? Ja. Vertel eens iets over jezelf. Wat... Ja, nou, ik heb natuurlijk wel heel, veel, heel verteld. veel verteld. Want alles wat ik doe, dat is natuurlijk deel van mij. Ik Je, zo bent er niet? Je bent in ieder geval moeder. Ik ben in ieder geval moeder ook. Van? van een zoontje van vier. Oh, Doer heet hij Doer een is een Keltische Keltische man. kind, is het? hè? Ja, het is wel een bijzonder figuur. Yeah. Ja?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 Je bent ook ontwerpster, hè? Je ontwerpt ja. uh, tatoeages andere. Ja, ik, ik heb een uh, tijd lang, toen ik studeerde in, uh, in de discotheek, terwijl andere wereld, heb ik dus uh, als uh, bodypainter en uh, een, een tribalist gewerkt. Dus ik uh, maak soms voor mensen ook uh, tribals met namen van kinderen of uh, gewoon mooie tribals. Keltische vlechtwerken eigenlijk. Ja, het, uh, dus uh, ik, uh, ik moet ze op de site zitten, maar ik, uh, ik maak er hele boerden voor kusting nog. Het ja. Ja. Ja, zonde eigenlijk. Ja, ik uh, zal mijn arm niet aanbieden. Maar <laughs> nou zeg, het kan ook ergens, ergens anders over, Nee, Ik heb het vertrouwen wel, <laughs> no, okay, maar ja. ik heb de juiste arm niet. Laten we het zo maar <laughs> Nee, het kan ook ergens anders <laughs> oh. Nou ja, goed. Nee, uh, maar je zet zelf niet de tattoos toch? nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben meer van body paint dat je het weer af kan wassen en weer een nieuwe kan nemen. Ik heb zelf ook geen tattoos of gaatjes in mijn oren ofzo. Helemaal puur natuur. Ik heb oh, toevallig wel een tattoo, maar. Ja, yeah. I know. <laughs> Een zeer speciale plaats. Yeah. Uh, uh, ja, je... no comment. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, het is to geen kleuren uitzending. To to is dat troost, ik heb hem ook gezien. Oh, nou, nou okay. dat is geheel okay. um, We gaan even door met het uh, het, uh, het, het femke zijn. Ja. Um, mm -hmm.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 Eigenlijk meer een priesteres in een wat bredere zin, dus niet alleen een heks, priesteres, maar gewoon inderdaad iemand die de kunsten of het hogere dient. En daar wijd ik mijn leven aan. Dat vind ik veel mooier geformuleerd. Ja. Heks heeft zo'n stempel, hè? Ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En ja, een heks geeft ook een eng beeld. En ik denk van, zoals ja, jij het nu vertelt... Nou, want je hebt toch je geen rat op je neus? Ja, ja. Ja, dat, dat, dat, nee, nog niet. <laughs> nee, het is ook niet mijn ambitie. Nee. Maar, uh, nou, ik, ik vind het wel mooi. Het is een geuzennaam natuurlijk, dus het heet wel wat. En voor een tijdje was het ook wel goed, maar ik was...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 Ik, ik, ik was daarvoor al. zat in het stress. Ja. ja Die dus wordt zo geboren, zeg ik ook. Eigenlijk maar. wel. Ja. ja. Ja, dus ik, ik, ja, dus ik, ik, ik heb het niet heel, heel duidelijk op de website gezet. En ik heb voor de hekstijdschrift geschreven onder een andere naam, onder dus de naam Flora. En dat was dan, was dan goed genoeg. Ja, dat is dan mijn hekskant. De ja, nou, reden waar je het over hebt ja. is niet meer verkrijgbaar. Uh, als tijdschrift is nog wel op... Uh, online. online. Ja, ja, dus... ja nou, er, er zijn nog heel veel exemplaren die uh, bij, uh, bij winkels te koop zijn. Ja, en op zolder staan uh, bij mensen. Dus als iemand interesse in heeft, kijk even op silvercircle.org. En uh, de columns zijn van mijn hand. Oké, okay, dan kom je vanzelf weer bij... Ja. Uh, bij de maanden en september. Echt goed, Wat ga jij de komende vijf jaar. Wat ik ga doen. Nou, ik, Waar sta je over het is vijf jaar? Echt het mijn innige verlangen om nu mezelf echt eens goed in de markt te zetten. Ik ben nu voor eigenlijk vooral bezig geweest uh, mijn eigen pad te ontdekken. en het, het priesterschap, priestessenschap, dus heel innerlijk te leven. Echt voor mezelf, min of meer. Wat, ik, wat eigenlijk iedereen aanraadt. Je moet het niet voor een ander doen. maar gewoon vooral heel erg uh, bij jezelf blijven. Maar ik denk dat het nu ook echt tijd is om het gewoon veel meer met de buitenwereld te delen. Want ik heb heel veel te geven en ik, uh, ik heb ...toch een beetje schuldig gemaakt aan een soort valse nederigheid de afgelopen jaren... ...waarin ik dus eigenlijk niet heel erg mezelf durfde te laten zien... ...door een aantal dingen die gebeurd zijn in mijn leven... ...maar ook omdat ik zelf altijd heel erg op zoek ben naar wat is de ziel en wat is het ego...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 het is echt heel snel gegaan. Mm -hmm. Dank je wel dat je onze gasten wilde zijn. Heel graag Ik heb ja. echt van je genoten. Mm -hmm. <laughs> maar dat jou. denk ik ook zonder de radio. <laughs> <dan>. <laughs> dat is iets omdat we elkaar al wat langer kennen. Ja. Ik wil uh, Mario bedanken. Mario, bedankt voor je inbreng ja, bij is de uitzending. En natuurlijk, ja, heel erg leuk om te Rob, doen. Ja, dank je. En natuurlijk Rob voor de muziek. Uh, ja, graag, graag gedaan. Muziek, uh, item. Wat je oh, ik hoop dat het heel leerzaam was, vooral. <laughs> ja, nou,